Arie van Tijn met het NOS-journaal. Mexico stad, de hoofdstad van Mexico... krijgt met ingang van volgend jaar een eigen grondwet. De burgemeester heeft de tekst daarvan vandaag openbaar gemaakt. In het document staan de rechten van de inwoners van Mexico stad... en worden zaken geregeld over het bestuur. De grondwet ademt een progressieve sfeer... met rechten voor homo's, lesbiennes en transgenders bijvoorbeeld... en het recht van vrouwen op abortus... Mexico-stad is de enige plaats in Mexico waar abortus niet strafbaar is. In Boekarest in Roemenië gaan de protesten door. 70.000 mensen demonstreerden tegen de regering... Die heeft een omstreden decreet teruggetrokken waarin staat dat corruptie onder de 45.000 euro niet langer strafbaar is. Maar de regering is nu bezig deze maatregel bij wet te regelen. De demonstranten denken dat door die wet mensen uit de partij van de premier die worden verdacht van corruptie niet langer strafbaar zullen zijn. Zoals partijleider Dragnea, die wordt beschuldigd van corruptie voor een bedrag van 24.000 euro. In Brussel, in de Expo, ligt het lichaam opgebaard van de overleden oppositieleider van Congo, Etienne Chisekedi. Om hem de laatste eer te bewijzen zijn duizenden Congolezen naar Brussel gekomen. Volgens Belgische media uit heel Europa en zelfs uit de VS en Canada. Chisekedi overleed woensdag. Hij was naar Brussel gekomen vanwege longproblemen. Bij een verkeerscontrole in Noord-Brabant, in Nune... is een automobilist gepakt die geen rijbewijs had, niet verzekerd was... geen gordel droeg en nog een paar overtredingen beging. In totaal zeven. En hij had ook geen geldig legitimatiebewijs bij zich. Hij heeft een flinke boete gekregen, meldt de politie. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het zuiden kans op wat motregen... Temperatuur ongeveer plus 1. Plaatselijk is mist mogelijk. Morgen bewolkt en af en toe wat motregen. En het wordt gemiddeld 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 En omdat hij bijzonder belangrijk was binnen de muziekwereld, ik, ga ik dit programma aan hem opdragen. Een droeve taak voor iemand als een programmamaker als ik. Veel luisterplezier. ZANG See